Frank van der Linde. Wat een nacht. De dag voor oud en nieuw. En daar ging het eerste uur over. En, uh, ja, en nu gaat het helemaal een uur lang over Jannes Graaf. Yay! Hey. Ja, even, even een korte introductie, uh, ja, ik was vroeger, ja, ik zal het maar eerlijk kennen. ik zat op de lokale omroep, dus ja, iedere radiomaker bijna begonnen, en dan draaide ik heel vaak Room Eleven. Dus ik was vroeger best wel een groot fan van je, dus dat, dat wilde ik eventjes zeggen. Even kort, uh, nou ja, je bent dus zangeres geweest van onder andere Room Eleven, uh, daarna had je nog project Schradinova, dat was wel als jezelf toch in principe? Ja, het was eigenlijk een soort van solo gaan en niet durven solo gaan. En Scharinova was ook ja. nog je pseudoniem als je schilderde, Ja, toch? ja. Dat doe ik eigenlijk nog steeds wel. Alleen voelt dat nu... Maar ja, ik denk dat ik dat maar gewoon zo laat. Want dat doe ik al sinds mijn achttiende. Uh, ik ben toch ook wel gehecht aan die naam. Ja. En dan, ja, de mensen die ook wel wat meer de link leggen, denk ik... Maar dan Schadinova. heb je ook nog wel een beetje... Je hebt best wel met Scharinova ook nog wel hits gescoord. Niet zo groot als met Room Eleven, <laughs> want dat was echt in Japan en zo en in Nederland sowieso groot. En Scharinova was ook niet geen verkeerde stap volgens mij. Nee, was het ook niet. Nee, maar helemaal niet. Maar het was op een gegeven moment toen kon ik een theatertour doen en toen dacht ik is toch raar als ik dat dan onder Scharinova doe of zo. Want ik kom dan, ik wil dan gewoon dichterbij komen en gewoon persoonlijker zijn en dan denk ik, toen dacht ik van ja, ik moet ook gewoon onder mijn eigen naam. En nu heet je dus gewoon Janne Schraa. Zoals je, ja. Het is volgens mij ook wel... Uh, kom maar binnen, hoor. Ja, even Heel Even komen goed. wat glazen. <laughs> ik heb lekker een rood wijntje. Jee. Dat past toch wel een beetje bij de nacht? Uh, ja. Het is een, uh, een eentje uit Argentinia. Argentinië. Een okay. Mendoza. Oké. Okay. Ben je een wijnkenner of niet? Nee, die ken ik niet. Alsjeblieft. Hé, <laughs> hey, wat doe je normaal op zo'n zaterdagavondnacht? Ben je en een uitgaansbeest uh, of niet? Nee, eigenlijk niet. Ja, zo'n theatertour die ik dus net heb gedaan... Uh, dat vergt toch wel een soort van discipline of zo. Ja. Van, uh, dat ik uh, vroeg naar bed... Ja, vroeg niet, maar in ieder geval genoeg Proost. slaap. Proost. <laughs> Plastic beekjes. Ja. De romansen van Radio Kling. 1 midden in de nacht. <laughs> moet je even zo dat wijn zo... Uh, nou... Oh, uh, je gaat hem ook echt proeven. Even zo... <laughs> pff, zo smak in je mond nog. <laughs> nee, maar dan, dat was dan vaak ook op zaterdagavond... dat je die theatershow had? Of juist niet en dat je hier ja. je rust moest pakken? Nee, vaak wel gewoon in het weekend. dus uh, Ik heb wel eens gehad ook dat ik vrijdagavond uh, dan, of nacht of zo, kwam ik weer terug in Amsterdam en toen of wel zo lang geleden hoor, maar toen keek ik zo om me heen en dacht, wat is hier druk op straat? Wat, wat doet iedereen? Is er iets gebeurd? <laughs> toen was het gewoon vrijdagavond, maar ik was vergeten dat mensen gewoon uitgingen. Ja. Op die, uh, maar en nu dagen. dan? Want nu heb je die theatertoer net achter de rug. Hmm. En ben je daarna meteen losgegaan op de, op de zaterdagavond toen je vrijheid had? Ja, toen, uh, dat was de laatste zaterdag inderdaad. Op 21 december was ook het einde der tijden en mijn verjaardag. Dus het was, dat alles kwam bij elkaar en ik was ook nog ziek geworden. Dus het was... Oh. Uh, maar toen had ik wel echt iets van waar zijn de sigaretten en ik moet dat nu doen, want dit <laughs> kan. Ja. Oh, je was ook nog bang dat het echt om twaalf uur klaar zou zijn. Wat? Het einde van de wereld. Nee, nee, maar nou, ik was van... gewoon meer van het uh, einde van de tour was er. Dus ja. toen dacht ik, ik ga nu echt al het slechte doen wat ik uh, kan bedenken of wat voorhanden is. En natuurlijk gaat iedereen dan uh, toevallig weer net vroeg naar huis als je, als je ik, als ik is... Hoe is die avond afgelopen? Ja, uh, uh, yeah, in een hotel in, uh, <laughs> in Groningen. Oh, echt? Ja. Yeah. Oh, de laatste show was in Groningen, yeah, yeah. toen heb je gewoon met de yeah. hele crew veel gedronken, vrienden erbij. Uh, ja, nou, dus dat was dus zo'n avond dat iedereen dacht: Oh, laten we nu eens vroeg naar huis gaan. <laughs> ja, we moeten nog een heel eind rijden. Eigenlijk. Maar kon je niet dan? Uh, je had toch gewoon nog wel ja. één feestvierder, of niet? Die ja, toen? ja, mijn vriendje. Zo, ah. dat was ook <laughs> dus. Dat is leuk. Ja, wil ik het straks ook nog even met je oh, over hebben? God. Over de liefde, en zeker de liefde hm. die jij hebt. Ja. Want dat uh, is ook een muzikant. Ja, dat hij is ook de gast weer. in dit programma, hè? Ja, ja. Eind januari komt hij langs. Ja, hij, kan zo, hij kan geen uh, moment vinden, zegt hij. Om, uh, oh ja, is het toch wel. Nu, ja, volgens mij eind ja. januari is beklonken. Oh ja, okay. ik, zal er nog, ik zal er nog even ik over Ik moet meenemen. zeggen, het is ook echt wel zeg maar, heftig. Hoor. Ik, bedoel, ik heb echt respect voor mensen die, die nachtdienst draaien. Of zeg maar, ja, dat, dat, dan wakker zijn gewoon en, en werken. Maar jij bent opgaan. het nachtleven toch wel een beetje gewend als, als muzikant zijnde? Nou ja, toch wel... Nou ja, niet, niet dat ik om drie uur wakker word en dan om vier uur erg moet zijn. Dat is... Uh, en dan ja, vergeet je dingen. Dat is natuurlijk wel zo als je in het buitenland bent. Maar dan ben je, heb je gewoon jet... Nu voel ik me een beetje jetlag, zeg maar. Alsof ja. jij nu een Japaner bent. Uh, dat zie ik er niet zo uit. Hey, we gaan ook jouw muziek draaien die jij heel mooi vindt... en waar je inspiratie aan hebt ja. ontleend. De eerste is Urtha uh, is Kitt. Ja. Daar spreek ik het zo goed uit? Ja. Dat, dat, dat is een Frans is... liedje. Ja, zij is wel Amerikaans. Ja. Maar, of was ze, ja, ze is Amerikaans. Maar... Ze is nog wel, toch? Of niet? Of, dat weet ik eigenlijk niet. Heel erg. Ja, zo'n zo fan ben ik ook niet. Ik, maar... ik heb het wel opgezocht, want ik denk van ja, ik ken of, het niet. Nou, ze is in ieder geval heel oud, als ze nog leest. Maar wat, maar... wat, doet, zij, wat, wat doet zij met jou, of geeft ze jou inspiratie als je naar luistert? Want het is nou... wel heel erg dat mellow, maar ook wel een beetje dat bluesy en dat jazzy. Nou, het is, uh, ik, mijn ouders hadden vroeger vier cd's, want uh, ze hadden wel platen heel veel. Mm -hmm. Alleen ons platenspeler was uh, al sinds mijn zevende was die stuk. En op een gegeven moment kregen we dus een cd-speler, maar er werden helemaal geen cd's gekocht. Want die dingen waren ook hartstikke duur en zo. Nee. <laughs> dus er waren, waren vier cd's die we hadden gekregen een keer. Of zo. Dat was een, de vierjarige tijden van Jaap van Zweden en... Een, Franse chanson CD en daar stond dit liedje op en dat was dan echt ook gelijk mijn favoriete liedje aller tijden, omdat ja, er waren maar vier CD's En en was ook volgens mij de Bolero nog. Oh mijn God. En, dus het was, ja, ik, ik had ook het idee dat er heel weinig muziek was in de wereld, zeg ja. maar. dus dat was ook wel weer mooi. En, uh, en dit liedje sprong er echt heel erg uit en ik verstond het niet, maar ik vond het wel, het werd heel groot van, ik, ik zong het ook altijd fonetisch mee. Dus, uh, want gegeven... is in het Frans ook nog, dus dat is helemaal moeilijk dan denk ja, ik. Ja, dus uh, op een gegeven moment toen, uh, was in een kleine comedie uh, de vraag uh, van zing je helden of zo. En uh, toen had ik dit liedje ook uitgekozen. Toen moest ik het voor het eerst echt die tekst le leren, weet je <lacht> dus, En? Ja, dat lukte wel, maar het was heel grappig. Want ik kende hem wel uit mijn hoofd, maar, maar dan op mijn eigen Frans. <lacht> op mijn eigen... Heb je me niet een beetje gesmokkeld met dat optreden? Uh, nee, nee, ik heb het wel echt goed uit mijn hoofd Dan nou, gaan, gaan, gaan we nu naar haar luisteren. Zometeen gaan we ook even naar jouw nieuwe single luisteren, Speak Up. Dat, dat de luisteraar een beetje idee heeft ja. uh, wat voor muziek jij maakt. Ook al kunnen ze je kennen van Room Eleven natuurlijk mm -hmm. wel. Uh, maar eerst ja, een soort van inspiratiebron dan. Ze is ja. trouwens uh, vier jaar geleden uh, overleden. Oh, yes. 25 december 2008. Oh. Ja. Dus, oh, uh, helaas, ze is niet meer. Maar hier nog wel op de radio. Mm Hertha -hmm. Kids. Met Se <laughs>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 ja, toch? Ja, ik ken dat toch helemaal niet. Ik heb het door jou leren kennen. Mm -hmm. Maar zij was toch zo echt zo eentje die in die nachtclub speelde en zo? Dat ze daar een beetje zo zwoel en sexy... Ja, ja, er zijn ook hele toffe filmpjes van haar. Dat hele rare dingen. Zij was echt wel een soort van hele vreemde. Ik denk ook dat ze in die tijd ook net een beetje te vreemd was of zo. Ja, konden ze het niet zo heel goed hebben, denk Niet ik denk. echt mainstream is geworden, volgens mij. Maar, uh, we zaten tijdens de platen te kletsen uh, en, en toen zei hij van... Want we hadden het over je muziek. Daarvoor zit je hier natuurlijk ook. ga zo meteen een nieuwe single draaien. En dat het ook wel even iets minder... Dat, is het een beetje deze kant op gegaan? Wat zij doet? Um, nee, maar dit, dit is ook wel een heel specifiek genre of zo. Ik, ik, ik ben eigenlijk heel erg tegen genres of zo. Ik ben heel erg van... Uh, ik maak een liedje en dan... Voel ik het uit op een bepaalde manier dan gaat het een richting op. En uh, ja, dat hangt heel erg van, de, van het liedje af, zeg maar, welke kant het op gaat. Dus. Maar, maar je, je zei: Ik heb nu ook een, een, een nummer waar zo'n mannenkoord. <laughs> oh nee, dat niet. Nee, maar wel, ik, ik hoorde net weer zo'n mannenkoordje. dacht ik: Oh, dat is leuk. En dat is wel iets wat, wat ik blijkbaar dus ergens in mijn systeem had zitten. Ja. En dat heb, dat heb ik dus nu ook op de nieuwe CD. Die, uh, die komt uit 11 januari, 11 januari. Oh, dat is nu wel bekend. <laughs> dat is nog niet... En heeft hij al een nee. naam? Album. Nee, die geeft geen, geen naam. naam. Nee, omdat het allemaal zo. Uh, ik ben altijd, ik bedoel, uh, ik, ik snap dat het voor mensen allemaal niet te volgen is. Dus het is gewoon Jannes gaan. dat, dat is ze daar het. op zoeken komt het wel goed. Dit is best wel uh, de, de plaat die we net hebben gehoord van Urta Kit. Uh, nou, ja, ze ze trad op in, in nachtclubs en het was een beetje wel wel ja sensueel. Mm -hmm. Hoe zit het met jou in de liefde? Oh, zeer mooi. Ik ja. merk het, ja. Ja. Een bruggetje. Nou, wel goed vind ik. Ja. Want je hebt verkering met, uh, met, met Torre Florim, van de, de Zanger van de Staat. Ja. Uh, en dat is wel, een muzikant, muzikant. En hebben jullie elkaar ook ontmoet tijdens een keer een avond... dat, dat alle beentjes optraden, of hoe zit dat? Um, nou, een paar keer inderdaad. Maar eerst, het begon uh, ooit dat, dat ik had een MySpace-account naast Room 11. Gewoon mijn eigen, was Schadinova ook. Ja. En um, daar had hij toen een keer een berichtje naar, naar gestuurd van... Uh, Hey, het is zo vet uh, wat je doet. Uh, de... ja, <laughs> veel vetter dan Room 11 of zo. En toen, uh, nou, dat, ik weet niet, ik, ik kende hem toen niet, ik heb daar niet op gereageerd of zo. Maar later um, kwam ik er weer achter wat, wat hij aan het doen was. En toen, dat, dat is dus heel vaag wat er toen gebeurde. Maar toen hebben we contact met elkaar, of ik het was of hij, dat weet ik niet meer. Maar, um, toen uh, zijn we een liedje gaan maken. Dat is echt een heel stom liedje ook. Thuis. Wat voor liedje was het dan? <laughs> gewoon een mislukte. En, uh, maar met, met, met, met wel met de stijlen, want de staat de band waar hij ja, dan vond dat best wel Ja, was heel zoeken. Ja, was heel erg zoeken. Hij wilde ook dat ik heel hard ging zingen, maar dat kan ik ook niet eens echt. Okay. Dus, uh, maar toen was het nog gewoon bijna uh, professioneel samen ja, zijn. Ja, hij was gewoon heel, heel, gewoon vrienden. Slim van vrienden. hem. Of voor jou? Voor een <laughs> ja, van de ja, twee was het niet. heel slim. Ja, ja. En uh, ja, pas eigenlijk twee jaar later of zo, toen uh, ging in één keer zo, toink, en toen was ik verliefd op hem. Dus jullie hebben twee jaar gewoon met elkaar gewerkt en biertjes gedronken, het leuk gehad, ja. zonder dat er iets van ja. spanning was? Ja. En wanneer was dan die... Ja, dat is heel... Ja, wanneer? Een nou, beetje vast, wanneer heb je voor het eerst gezoend nou, bijvoorbeeld? Nou, um, ja, dat is ergens in 2011. Ja, dat, um, dat weet ik niet meer precies wanneer dat nou was. Was het in Amsterdam waar jij vandaan komt, of in Nijmegen waar hij vandaan komt? Um, nou, ik weet wel dat, dat, ik hem, dat ik hem leuk vond toen het Noorderslag was. Dat was een Noorderslag verliefd, zeg maar. Dus. Oh, noorderopslag verliefd. Ja, weet je wel. Ja. En toen was het meteen dat ja, dikke, het dikke wit, of? Nee, wat je wel nu samen met hem toch? Ja. Pff, <laughs> ja. Snel gaan als je in 2011 voor het eerst... Nee, uh... ja, want ik ben nu de tale weer kwijt. Wacht, het is 2010. Nee, 2010. we hebben we nu twee jaar. Ja. Zoiets, bijna twee jaar. Maar hoe is dat dan? Uh, want hij is muzikant, jij bent muzikant. Is dat handig of juist onhandig? Ja, het is heel handig. Want heel vaak, ik heb ook ja, hiervoor een vriendje gehad... en die uh, deed heel wat anders. En uh, dat was... Hij snapte het wel. Het is ook niet dat hij het niet snapte. Maar het was gewoon meer... Dat, dat ik soms op bepaalde momenten gewoon echt vond dat ik... Weet je, als je, als je, dat zullen mensen die gewoon een eigen bedrijf hebben of, of wat dan ook heel erg merken van dat je eigenlijk nooit klaar bent of zo. Nee. Je, er kan altijd nog wel iets... En in je hoofd gaat het ja, altijd door. Zelfs als je in bed ligt kan je in één ja. keer een ingeving krijgen en dan moet je opschrijven. Ja, dat soort dingen. Maar ook gewoon dat je op rare tijden of zo door wil werken, terwijl het niet hoeft volgens die ander. Zo. Nee. Dus dat was wel uh, altijd een beetje ingewikkeld. En... Uh, en ik vond bijna ook alles uh, wel een soort van... Uh, ja, waste of time. Zo, familieweekenden en zo. Jij en dacht van, ik kan muziek maken. <laughs> ja, terwijl dus... ik in een, in een bos in Hellendoorn zit. <laughs> ja, precies. Dus um, ja, dat, ik denk dat het heel goed is. Het is ook wel, lijkt ook wel weer op een bepaalde manier heel erg op elkaar. Maar dat... Tot nu toe heb ik het alleen maar als uh, fijne ervaren. Maar staan er nu dan allemaal instrumenten in de woonkamer? Dat jullie ja. echt onder vijf minuten pling om pling, plingom. Pling, <laughs> pling, en dat jij op de, op de piano. Ding, ding, ding. Nee, nou, dat komt niet zo. Nou, dat, we zitten meer op, in ons eigen ei. Het is best wel. Ja, het is een anti-kraakhuis en best wel een beetje uh -huh. groot. Lekker. Dus dat is heel fijn. We kunnen ook gewoon helemaal afsluiten. Afgezonderd van elkaar de hele dag. Uh, en dan kom ik af en toe thee brengen of ei, koffie, zeg maar. Maar maken jullie dan ook samen muziek wel? Ja, ja, Zoals in het begin, hoe het begonnen is eigenlijk. Ja, ja, nog steeds. En komt er ook ja. wel eens wat uit? Um, nou, we hebben dus nu een aantal nummers liggen... en die zijn echt een soort combinatie van ons twee, ons beide stijlen. En dat is, of stijlen, gewoon uh, dat, dat je merkt dat het, het is niet de staat... het is niet echt alleen ik, of zo, of een, nee. mijn, mijn uh, soort muziek. Maar, um, maar de, daar moeten we even een moment voor vinden, omdat een keer uit te brengen, want dat is wel heel tof. Alleen, ik heb ook wel zoiets van... moet dan ook wel heel goed zijn of zo. Dus het moet echt... Uh, ja, moeten we nog even aansluiten. En als je dan die muziek maakt met elkaar, ben je dan meer verliefd op hem? Of is het dan, <laughs> is het dan bijna echt gewoon professioneel weer? Nou, ik vraag me dat heel erg af. Ik zou stel dat ik hier met, met, met een, een vriendinnetje radio zou maken. Of ik er dan een leuker zou vinden of niet. Dus dat ja. en muziek is toch iets magisch. Ja, nou ja, als hij dan iets... Dan zeg ik van, ik vind het te lang en hij vindt het niet te lang. Dan vind ik hem wel minder leuk, ja. Maar... <laughs> nou, hebben jullie Lucy er ook over? Nou, nee. Nee, het we hebben kunnen. nooit echt ruzie erover. Maar nee, ja, goed. Um, nou, ik, ik ben even de vraag kwijt. Nee, of je dan meer verliefd op een moment als jullie samen muziek maken? Uh, nee. <laughs> niet meer, gewoon hetzelfde Gewoon heel erg verliefd ja. En maak je wel eens een liedje voor hem? Um, nou, voor hem niet Maar wel geïnspireerd op iets wat ik misschien met hem samen heb beleefd Of door hem heb ingezien ofzo ja. ja, maar niet dat je echt uh, bij wijze van spreken aan zijn bed gaat zitten En dan een liedje voor hem zingt Nee, dat doe ik echt nooit. Misschien een idee. Misschien moet ik het dus doen. Ga je straks naar Nijmegen? Na, na vijf uur of niet? Nee, ik ga even bij mijn moeder slapen. Okay, nee, misschien kan je dat bewaren voor morgenavond. Ja. Of voor oud en nieuw. Dat zou helemaal mooi zijn. Als ja, je het nieuwe jaar ingaan met een liedje. Precies. En dan lekker vroeg wakker maken. Nee, dat is goed. zal je leuk vinden. Um, je hebt uh, een, een nieuwe plaat, komt eraan. 11 januari. Mm -hmm. Jan de Zo noem ik <laughs> hem maar eventjes. Want hij heeft ja. geen, geen naam. Ja. En daar uh, staat Speak Up ook op. Wat is dat ja. voor, voor liedje? He, is dat, heeft dat iets te maken met wat jullie samen hebben meegemaakt? Of staat het er helemaal los van? Nee, dat staat er wel heel erg los van. Het is um, eigenlijk heel erg gebaseerd op... op uh, eigenlijk is die hele plaat ook een beetje een soort... Um, ja, dat ik dingen ben ingaan zien over mezelf... En over hoe ik, hoe ik leef en hoe ik denk. En dit is... Uh, ja, best wel dat ik ook bedoel dat ik ooit Room Eleven... Dat ik nooit... Dat je de stap om solo, dat is altijd... Um, die is voor mij heel moeilijk geweest of zo. Omdat ik toch een bepaald soort onzekerheid daarover had. Of ik dat kon. En, en met uh, Ben sta je dan toch sterker? Ja, en dan is het zo van... ja, Als het met z'n allen, <laughs> allen niks wordt, dan is het toch uh, minder erg of zo. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar, maar dat, dat voelt zo, dat je met z'n allen sterker staat en zo. En, uh, maar uh, dus eigenlijk dit nummer is een beetje zo uh, van... Je kan het, kom op. Je moet het even. Ja, dus, zonder heel, ja, Want je bent. Je hebt uh, een soort burn-out gehad, toch? Of is dat een te uh, groot woord? Ja, ik weet het. Ik heb nooit uh, laten vaststellen dat het, of het zo heette of niet. Maar ik heb wel een, uh, een tijd gehad dat ik heel erg, uh, heel erg down was. En om, dat ik het allemaal niet meer kon volgen wat er gebeurde. Zeg maar. Dat huh. was omdat er zoveel in een, kort, in een korte tijd gebeurd was. Uh, van heel veel reizen, heel veel, in Japan en Canada en terug. En dan hier dat je hele grote successen. Wordt bijna. En, Weet je wel, uitverkocht en dan weer... En ik, ik, ja, ik bedoel, het is iets waar ik mijn hele leven, zeg maar... Ik heb mijn hele leven eigenlijk een soort van... Uh, ge, ja, ge, uh, wilde ik zangeres worden. En toen was ik het ineens. En toen, en toen dacht shit, wat uh, moet ja. ik hiermee aan? Wat, hoe, hoe moet dit in godsnaam? Dus um, ja, dus dat, dus, er zijn wel een aantal dingen gebeurd... die nu in liedjes terecht zijn gekomen. Waardoor ik... Uh, maar ja, op zich dan, speak up, ofzo. met de titel, denk je bijna wel van... oké, okay, ik gooi het er allemaal uit, ik zeg het. Ik zeg het op. En dan <laughs> ja. zo van in dat ja. liedje. Zit ja. dat er ook in? Deze periode dat je het even niet meer wist. En dat je dacht van, oké, okay, ik ben nu een zangeres. En wat nu? Ja, zo van, hey, uh, je moet gewoon... <laughs> je moet, moet een beetje in jezelf geloven. En, ja. uh, en doorgaan met wat je dan doen bent. Want volgens mij was het wel goed, al. Maar moet je het gewoon nog even tijd gunnen en uh, ervoor gaan. Gewoon. Ja. En is dat een goede single geworden? Um, nou, het is dus nog of, nou geen nou ja, single. de single wordt one day. <laughs> we, zijn, maar... we hebben er ook een hele mooie videoclip uh, bij gemaakt laatst. En ja. uh, heb ik ook uh, gewoon de stoute schoenen aangetrokken. En uh, Anna Drijver gebeld. En, Kijk. Uh, Tekla Reuten en uh, Katja Herbers. En die zitten dus nu in mijn videoclip. Dus dat vind ik heel gaaf. Maar ja, die zien we nu niet op radio. <laughs> maar ik ga wel draaien. Nee, nee, die komt ook pas in februari denk ik. Oké. Okay. Ja. Nou ja, Janne Schaar met uh, Speak Up. Omdat je... je nee, ik zal nog even... Uh, normaal zou je maar live hebben gespeeld. Yeah. Maar je bent de kabels van je keyboard vergeten. Je keyboard staat hier. <laughs> jij bent er. Yeah. Maar we kunnen helaas uh, geen live muziek. Drama. Maar dan uh, hier van band dan maar. Yeah. Janne Schaar met Speak Up.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 Stay up all night, close the door, pace the floor. Oh, you don't speak up, speak up. Is het de eerste keer dat je hem op de radio hoort, of niet? Ja. En? <laughs> Nou, ja, dat, ik vind het, ik vind het een mooi nummer. Gelukkig. Ja, want nee, het is best wel. Soms, soms heb je natuurlijk ook dat mensen uh, een verzoekje aanvragen op de radio. En dan, dan heb ik ook wel zoiets van: hey, je kan hem toch ook gewoon thuis opzetten. Maar het is toch specialer ja. om op de radio ja. te horen. Nou ja, nu hoor ik hem dus door een koptelefoon. Dus dan hoor je hem echt goed op je oren. Eigenlijk hoor ik hem altijd via een koptelefoon. Dus oh. ik ga wel. De volgende keer moet je even zeggen als je hem draait. En dan ik kan hem ook licht. terugluisteren. De uitzending van radio 1.nl. Ja, ja nee, dan dan je dan... via de computer. Oh ja. Dus leuk. Ik wil hem heel graag een keertje als ik in de, toevallig in de auto zit. Dat, en dat hij dan voorbij komt. Ja, dat vind ik namelijk echt magisch. Dan ben ik echt zo... Oh, kan je nog herinneren de eerste keer? Dat je, dat je, met Room 11 was het waarschijnlijk, dat je naar de auto zat? <laughs> op een ja. andere manier mis ik het altijd. Heb je, heb je nog nooit? Uh... Nee, ik luister ook niet zo heel veel radio op. Misschien ligt het daaraan. Maar, uh, Heb nou, je nou nog wel net... een keer jezelf op de radio gehoord? Dat je toevallig op de Nee, fiets zat, echt niet of in... toevallig, nee. En ook, uh, ja, uh, Roosmarijn van 3FM, die had ook een keer ja. light-up gedraaid en toen... Uh, was ik echt serieus een minuut te laat. Want toen zette ik gewoon de radio aan. En oh. toen zag ik op Twitter iemand. En die zei, hé, hey, wat leuk. Of zo. Dat je nummer was gedraaid. En ik zei, hé, ik ben het nu aan het luisteren. Ja, bizar. Echt. Je hoort het stemgeluid ja. van Janne Schraa. Hallo. Hallo, Janne. En uh, ja, ze is hier de uur te gast. En we hebben het vooral over muziek en, en over wat er allemaal bij komt kijken. Wat mm -hmm. ik ook altijd aan mijn gasten vraag is um, of ze wel, want het is beetje natuurlijk, muzikantenleven, kleeft het imago, seks, drugs en rock'n'roll aan vast. Ja. En um, heb jij wel eens onder invloed een nummer geschreven? Ben ik altijd heel benieuwd naar. Omdat je van de verhalen hoort van Pink Floyd en van nou ja, The Doors, dat ze veel drugs gebruikt. En daar ook op schreven, dat het ze wel hielp. Nou, ik weet niet waar je drugs moet halen, dus ik denk dat daar <laughs> een beetje dat dat gaat het daar fout gaat. Ja, maar het kan ook bijvoorbeeld rode wijn zijn, hoor. Dat je eerst een eerste fles rode wijn opdrinkt voordat je lekker loskomt. Um, nee, ja, eigenlijk uh, schrijf ik meestal gewoon overdag. En, uh, want dan ben ik meest, kan ik het beste uh, nadenken. Maar dat is eigenlijk niet waar, want ik kan het avonds ook wel heel goed nadenken. Maar ja, er zijn vast wel nummers uh, zijn waarin ik gewoon wijn aan het drinken was. Maar wanneer, wanneer schrijf je dan het meeste? Um, nou, ik verzamel altijd ideeën. Meestal komen die inderdaad midden in de nacht. Zo, Raar is dat dan. toch? Is er dan een ja. soort rust over de wereld? Dat je dan... Ja, nou, en ook heel vaak op de fiets. Of uh, zeg maar als je iets aan het doen bent wat toch wel vanzelf gaat. Dus ook slapen misschien wel een beetje. Of, of, of, of fietsen of uh, autorijden dan dan kunnen je gedachten een beetje afdwalen. Dat vind ik altijd wel... Dat zijn momenten waarop je uh, echt gekke gedachten kan, kunt hebben ofzo. of zo. Dat dingen in elkaar klikken. En dan, dan zijn dat, bijvoorbeeld, is dat bijvoorbeeld een zinnetje. Ja. En die schrijf ik dan gewoon gelijk op of ik spreek hem in. Want anders dan ben ik hem ook weer kwijt. En dan belandt hij in een bak met allemaal zinnetjes. die. En uiteindelijk ga je dat op. een beetje bij elkaar vissen... Ja. en dan wordt het een nummer. Ja, dat is echt uh, het meest grote gedoe. Weet je, weet je het merendeel van je album waar je dat geschreven hebt? Ben je, want je hebt ook bijvoorbeeld artiesten die naar een huisje gaan in Zeeland... maar ook wel aan de andere kant van de oceaan ergens... om inspiratie op te doen of rust te hebben. Um, nou, ik, ik heb in een, uh, in een klein huisje ook gezeten, inderdaad. Ergens uh, in Drenthe. <laughs> maar uh, ik schrijf ook heel graag met... Uh, zeg maar. dan heb ik bijvoorbeeld een... een, een onaf liedje, zeg maar, van ja, heb ik gewoon een idee bij. Ja. En dan vind ik het ook heel erg tof om dat samen met iemand uit te werken. Dus uh, ik heb nu hele fijne mensen met wie ik werk in Zweden en uh, in uh, Want Londen. Want je, je album is ook door een Zweedse producer ja, opgenomen. Ja, op Gotland. Dat is trouwens echt een van de mooiste eilanden die ik heb gezien. Waar zit echt, dat ja, het zit ook serieus waar Pippi is opgenomen? Nee, <laughs> ja. <vet. laughs> dus uh, ja, er is daar ook een, een pretpark, dus Pippi Lankaus, oh, maar met het echte huis, huis erin, zeg maar. maar dat ben ik niet geweest, ik kon niet, maar, um, maar dat was heel erg tof en het was echt in zo'n mooi Zweeds, ja. oud krakerig huis. Het ja, echt gewoon het ultieme, de ultieme studio, vind ik. En uh, daar kom ik echt helemaal. Uh, ja, dat voelde echt zo goed en er waren ook hele goede muzikanten naartoe gehaald, zeg maar. Dus uh, Pieter Moren van uh, Pieter, Bjorn en John. Ja, van uh, Young Folks. Ja, dat, en uh, die heeft hij ook nog gespeeld aan de keukentafel, dus dat ah, was heel fef. leuk. Ja, echt, dat was zo... Maar inspireert je dan heel erg zo'n omgeving en dan ja. muzikanten die er ook allemaal bij zijn? Ja, ik bedoel, als er gewoon uh, goede mensen zijn, nu echt smaak, en dan kun je echt gewoon hele toffe dingen maken, ja. gewoon, uh, in, ja, wat ik was er een weekje of zo. Dus uh, ja, dat was, was heel, ja, heel bijzonder. Maar nog heel even terugkomend op... Oh, je, je weet dus niet echt of je liedjes hebt geschreven... onder invloed van drank of wat hmm. dan ook. Hmm. Ben je er sowieso van? Ben je, ben je een drankorgel? <laughs> nou, Want nu zitten we lekker aan het rozeintje. Deze week wel. Deze week heb ik elke dag gedronken. Maar het is ook echt... je moet het van mezelf. Ja, dat ook. Je moet van jezelf drinken? Ja, je moet echt... Waarom? Uh, ja, omdat ik het de rest de, de, die theater theatertour ben ik echt een soort van... Heel netjes, weet je wel. Heel af en toe gewoon naar de kroeg. En, maar verder echt niet, weet je. Omdat ik anders ben, loop ik gewoon uh, met mijn stem uh, weer halverwege. Oh, hij is, hij is uh, kwetsbaar, je stem, ja. als je het drinkt. Ja, ik bedoel, ik ben wel echt... Ik, ik denk soms wel eens van, misschien moet ik het gewoon echt gewoon whatever. En uh, gewoon... gewoon drinken of gewoon doen wat ik wat ik weet je waar ja, ik wat zin je het liefste wil dat is ook wat ik heel graag wil maar dan bepaalde liedjes kan ik gewoon echt niet zingen dan maar, haal je dan hoog niet of zo, nee of? hoog inderdaad dus, dus of ik moet gaan zingen echt alleen in het lage dat is ook wel mijn plan voor de volgende plaat ik. Okay. alleen nog maar zodat je gewoon kan drinken en, en roken en tussendoor, tussendoor. Uh, achtige dingen doen en um, ja dat, uh, dat maar je hebt deze week dus verplicht gedronken ja maar het was helemaal niet erg. Nee, helemaal en waar niet. doe je dat dan het liefst? Ga je dan uh, de kroeg in of, of naar oh, de discotheek? Dat was thuis, of thuis. Aan het kerstdiner. Of uh, nee, gewoon... Uh, ja, overal. En wat drink je dan het liefst? Wijn. Veel wijn? Ja. Rood of wit? Alles. Alles. Als er maar wijn achter staat. Ja. Rode wijn, witte wijn. Zo'n <laughs> wijn. Ja. En andere drugs? Ben je daar van of niet? Blauwe, ecstasy. Mm, nou... Ik ben één keer ook, dat was echt heel erg, um, heb ik gebloot. En toen, uh, ik, ik, heb, ik, heb wel, ik had wel eens vaker gebloten, maar dat was altijd verkeerde momenten in mijn puberteit. Gewoon, uh, als ik al veel te veel had gedronken, ja. en dat ging altijd mis. Dus daar had ik niet zo heel veel mee. Ik heb niet echt een band mee opgebouwd. Maar, um, dus, uh, dat was denk ik, in de rommeler tijd was het best wel heel druk uh, en zo. En toen <laughs> um, een keer dat ik ging blowen en de dag daarna kon ik alleen nog maar... Zo, ik kon, ik kon je stem was maar echt helemaal in de klote. Ja, ik kon alleen nog maar piepen. <laughs> dus toen heb ik ook nog een show afgezegd. Dat was twee dagen daarna nog. Omdat je had gebloot. Ja, dus <laughs> nu dus nou durf ik het niet meer zo goed. <laughs> nee. Maar het, um, Ja. <laughs> en verder? En verder echt serieus. Ik, kom, ik ben niet in contact met mensen die, um, die echt drugs doen. Maar ook niet nieuwsgierig? Weet... Bijvoorbeeld ook... Bijvoorbeeld ook je hebt een ecstasy en coke en zo, wat misschien best wel heftig is, maar uh, paddo's of, of... Maar jij ja, klinkt wel ervaren. Ik nee, ja, nee. Oh. Ik, ik heb het wel eens geprobeerd. Ik ben niet Je dat wordt ik elke... Word ik rood nu, Word ik rood Ja. Nu? Oh, nee. Nee, ja, nee. Ik, gebruik, ik heb wel eens een pilletje gebruikt en ik heb ook wel eens coke gebruikt. Maar het is niet dat ik een vervent drugsgebruiker ben. Maar ik ben altijd oh, nee. wel benieuwd naar, omdat het, het kleeft wel ook om wat ik zeg. Je gaat... Ja. Sneller naar de kroeg als je een leuk optreden hebt gehad of zo van, van die afterparties zijn er <laughs> op festivals. Is, ja, t, het is, is er wel allemaal. Ja, het is wel, kijk, als ik gitarist was, dan denk ik misschien dat ik, dat ik daar wat eerder mee in aanraak. Maar een stem is gewoon. Ja, je bent zo afhankelijk van je, van je lichaam. Dat ja. is Echt, zo. Dit moet je echt. Hoe kan oppassen. dat? Heb je en... hem te veel gebruikt of heb je gewoon. gewoon... Ja, ik, ik denk soms wel eens van: ik heb een polyp of zo, maar ik had ook. Ik was op Siget en toen had ik een gesprek met Carol Emerald. Dat is een over... festival in Hongarije, <laughs> ja. op zo'n eiland. Vet ook. En die, die was daar ook en ik, en ik had het met haar over. En ja, bij haar is, is natuurlijk een hoop gedoe geweest om die polieten ja. en zo. En ja, het is gewoon. Zij heeft ook gewoon ochtends uh, dat ze gewoon uh, last heeft van, van. Als je, ja, weet ik veel, dan word je gewoon schoorwakker. Maar heeft ik ze geen gouden eens... tip dan of zo? Nee, maar ik vond het wel heel fijn dat zij het ook gewoon had. Ik dacht, oh, gelukkig. Is <laughs> nee, nee. <t> <laughs> Dus, nou ja, ik weet niet. Dus eigenlijk kan jouw lichaam het gewoon en zeker je stem. Het, het wilde rock'n'roll leven, wat het ook mogen zijn. Maar dat ja. wel gepaard gaat met roken en ja, drinken? Ja, dan moet ik gewoon andere muziek. Of andere, ja, andere liedjes met bepaalde lagen gewoon laag. Zoals Tom Waits draaide ja. ik vorige uur. Want ik heb ook een keer een demo. Dat is wel zo. Ik heb een keer een demo ingezongen. En uh, toen had ik de dag daarvoor echt alleen maar whisky gedronken. En het is echt zo over whisky. Het is een soort van. legt echt je stembanden gewoon echt? plat gewoon of zo. Dat ze worden echt, ik kwam echt een octaaf lager en toen had ik die demo gezongen, die was eigenlijk best wel cool. Ja, klonk het cool? En uh, toen ging ik het dus voor het echt doen en toen had ik het dus natuurlijk niet gedaan. Toen was het was weer <lacht> zo in de, in de zen... Uh, wel goed, het proies. geeft ook wel aan dat je, dat je heel erg je, serie, je vak serieus neemt. Ja natuurlijk. Ja. Oh. Ja. ja, nee daarom. Ja, kijk, ja. Het heeft het even twee kanten, maar misschien kan je het nog een keer proberen. Dat je gewoon een fles whisky achterover tikt voordat je, voordat je gaat optreden. ja nou goed, ja, toen ik dus dat nummer 1 ging zingen voor het echt, toen kon ja. ik dus dat, die, die hele toon niet meer halen. Zeg maar. Dus dat vond ik heel jammer. En wat heb je met dat nummer gedaan? Ja, gewoon maar iets hoger dan. En zonder die, die vage, een ja, beetje is het laagste. Het wel heel laag. dat, ik, uh, ik schenk mezelf nog een rood wijntje. Wil jij oh, nog ja, een beetje? Nee, of niet? Ja, ik ben nog niet klaar. Maar, maar dan kunnen we uh, wacht, ik gooi het gewoon af. Eén, twee. Je hoeft morgen, morgen niet op te treden, toch? Nee, joh. Oh joh, hey. <laughs> gaat het? <laughs> ik wil heel graag M. M Ward draaien. M. Ward? Spreek, dat is gewoon M. Hoe heet hij van zijn voornaam? Math. Math. Matthew. Die, uh, daar heb je één keer mee opgetreden? Een ja. duet? Ja, ik had hem een keer ontmoet en toen uh, na een show van hem met She and Him. Met uh, Zoe Deschanel. Ja. En um, we hadden dezelfde boeker, dus hij had ons voorgesteld. En toen waren we dus in de kroeg beland, dus dat was wel, hey, wel leuk. Zo en, zie je me. Echt, echt een hele toffe gast en heel erg apart, euh, ja, aparte manier van denken. Ik had echt gewoon heel veel lol met hem. En uh, toen, de, toen had ik ook diezelfde avond gevraagd, hoe kan je niet een keer een duet met mij doen? Ja. Ik ben gewoon heel erg fan van zijn nummers. En uh, ook zijn stem is heel erg tof. Mm. En uh, ja, Het zei hij ja is goed, maar er was echt gewoon helemaal geen tijd voor, weet je nee. Ze, Hij heeft gewoon een solo carrière en daarnaast heeft hij ook nog dat project met haar. Zij is echt een Hollywoodster. Ze toeren dus de hele wereld rond daarmee. En uh, ja, toen uh, heb ik hem echt heel erg gestalkt. <laughs> op een gegeven moment. Echt zo: Oké, okay, I'm asking you for the last time. Can we please do it? Do it? En uh, nou, en uiteindelijk had hij gezegd: Is goed. <laughs> en ik ben uh, in uh, september in uh, Amsterdam. En misschien kunnen we dan iets regelen of zo. Dus ja. toen heeft hij, had hij een show staan. En uh, op diezelfde dag hebben we toen in, in een studio afgesproken. En, uh, Nummer Eyes on the prize. Uh, gezongen. Dus uh, dat staat nu op mijn nieuw album. Water, heb, je, heb je goed voor elkaar gekregen dan? Ja, het was Volk wel even. Zin, maar, ja, precies. Ik had echt iets van. Nee, sorry, je hebt, je hebt al ja gezegd. Dus ik hoef alleen nog maar een datum. <lacht> dus, uh, en hoe ging het? Ja, heel goed. Het was heel tof. Exact wat je ervan verwacht had ook wel. Nou, ja, ja heel, heel tof. Want hij, is gewoon, hij ging, was echt ochtends en uh, hij, hij klonk gewoon als s avonds. Dus dat was. Uh, ja want Ik vond hem heel professioneel en hoe hij daar gewoon mee omging. Zo en jij had het in de pocket? Ja. <laughs> ja. ja. We gaan nu naar een, een, een solo plaat van hem luisteren. Rollercoaster. Ja. Is dat nog speciaal ook dat je die hebt uitgekozen of gewoon het, is het mooiste liedje? Nee, het is niet het mooiste liedje. Want dat heb ik dus nu met hem opgenomen op oh ja. mijn Shit, nieuwe plaat. Maar, <laughs> um, ik moet echt heel erg een boer laten. Nou, maar. Laat even een boer, dan, dan ga ik hem even draaien. Ja. Kan je even ja. twee, twee minuten boeren? M. Ward met Rollercoaster. You're Like a row over the coast you got the heavy metal wings you could make a dead man scream. You're like a row over Roller it was the best of times. Rollercoaster, it was the worst of times too. Because you lift me up so high, high, high. It's the most unbelievable ride. Said, "Miss, spiraling down. Thank you very much. Because you lift me up so high, high, high." Heb je flink geboerd? Oh shit, vergeten. Ben je nou ja. vergeten te boeren? Moet je even je microfoon uit dat je kan boeren? Nee, nee, nee. Als we, is hij weg? Nee, ja, hij is weg. m Ward we, rollercoaster, ja. mooi. Ja, hè? Inspireert ja. jou dit ook dan, of niet? Ja, want ik vind het echt heel mooi hoe het allemaal... hoe dat zo mooi gruizig is geproduceerd. Ja. En hij zweert ook bij analoog opnemen en zo. Dus niet uh, digitaal, vind ik. Dus jullie, jullie duet is ook analoog gegaan? Nee, nee, dat, daar kreeg ik ook een soort van bijna ruzie om. Want dat... Nee, is niet waar, maar... Die producer waarmee ik dan. Uh, dus, die heeft de hele eerste Room Eleven plaat uh, opgenomen, geproduceerd. Floris Klinkert. En die, die is heel erg pro-digitaal. Uh, dus toen gingen uh, we ging een broodje eten. En toen was het. Uh, Oké, okay, ik, ik ga even weg, ja. En toen hebben ze uitgevochten. Ja. En uiteindelijk digitaal. denk het, maar ik. Maar mij maakt het eigenlijk geen zak uit. Maar ik hoor hier wel aan dat het, uh, dat het echt zo heel, ja, heel mooi laagje voor laagje. Ja. Zo warm wordt dan. Wat vind je het allerleukste aan de muziek maken? Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag, maar je doet het al een tijd. Ja, nou eigenlijk vind ik het leukste om dingen echt te bedenken. Gewoon een, een liedje, gewoon dat, ik, dat ik daar zelf blij van word. Dat ik denk, oh dit, is, dit heb ik leuk gemaakt. Ja. Maar dat heb ik ook wel met een schilderij hoor. Dus het, is wel, het heeft wel iets te maken met gewoon het creëren zelf. Dat heeft dat ik... nog ook invloed op elkaar? Heb je bijvoorbeeld dat je soms denkt, oké okay, ik ben nu in deze mood qua uh, schilderen en dat hoor je ook terug in mijn muziek? Of, of valt dat wel mee? Nee, dat is, uh, nee, ik heb best wel duidelijke stijl met schilderen of zo. De, daar ben ik niet zo vaag in. Wat ik heb je geen stijl? blauwe periode ofzo. <laughs> uh, ik maak eigenlijk of... alleen maar portretten. En okay. eigenlijk uit mijn hoofd. En dan bedenk ik daar ook een soort van verhaal mee. Dus, uh, maar zijn er dan wel bestaande figuren? Um, is het toch uit je hoofd? Nee, heeft? ik had laatst dus mijn hele expositie rondom My Italian Family. Want het is ook een liedje van mij. En het yeah. gaat dan over dat ik mijn... Dat, over, dat ik uh, een Italiaanse familie, dat me dat leuk lijkt. <laughs> die heb je niet. En nee. Dat maar... Schra heet je vandaag. <laughs> ja. ja. Maar um, En dan in dat liedje vertel ik dan van, nou dan zit ik hier met mijn broer en mijn oma en, en mijn oma aan tafel en een lange tafel met z'n allen. Ja. En maar ik heb toen gedacht, van nou het is leuk om al die mensen dan te tekenen, al die mensen te schilderen. Dus um, ja, dat was een heel leuk. En dan zie je een familie aan tafel zitten. In mijn hoofd ja, elke keer En op je schilderij? Nee, dan zijn dan het gewoon gezichten. hele statige portretten van, uh, van die mensen. Dus heb je er ook een van jezelf gemaakt? Nee, wel nee. Deed van Gogh wel uiteindelijk toch? Vind je het van Gogh met zijn afgesneden oren? Wist dat? <lacht> ja, dat deed van Gogh. Wel. <lacht> Misschien als je van plan bent om de pijp uit te gaan, <lacht> als, dat je nog als laatste. Die enige andere schilder op de wereld van Gogh. Maar die, die is dood, dus ik, uh, ja. ik leef nog. Maar dat lijkt me dan... Dat is best wel spannend als je dan uiteindelijk een zelfportret moet maken. Uh, ja, nee, maar eigenlijk vind ik dat ook niet zo leuk. Ik... Heb je vast wel eens geprobeerd, toch? Um, ja, maar niet echt voor het echte. of zo. Ik daar echt dacht echt van, ik ga nu een schilderij voor mezelf maken. Nee, ging gewoon ik vind dat heel raar. heel raar. Kloten eigenlijk. Ja, nou, ik heb wel eens... geprobeerd, moest ook voor school wel een keer. Dus dat heb ik wel eens gedaan, maar... Ik word er niet echt gelukkig van. Ik vind het leuker om gewoon niet bestaande mensen te maken. En heel vaak krijg ik dan ook te horen van dat iemand zegt... oh, deze persoon doet mij zo denken aan die en die. Ja, dat is wel dan... mooi. Ja, terwijl ik die persoon dan niet kan. En heb je dat ook met liedjes? Dat, dat je een liedje schrijft dat mensen zeggen van... oh, want dat is het natuurlijk wel. Muziek doet best wel veel met je. De platen die wij ook geluisterd mm. hebben. Dat, dat, nou ja, dat, ja. Vooral voor jou, het zijn jouw persoonlijke platen. Ja. Maar dat ook mensen naar je toe komen van... ja, Janne, dat liedje dat je toen hebt geschreven, echt... Mm. dat heeft me zo geholpen. Hoor je dat vaak of niet? Um, ja, ik hoor wel echt vaak... Krijg ik hele lieve berichtjes van mensen: van uh, nou, dit, uh, dit nummer is heel belangrijk voor mij en mijn vriendin, of uh, weet ik veel. Of... Hoe is dat? Om dat te horen. Ja, dat vind want het ik is heel leuk. persoonlijk voor jou. En maar iemand ja, nee, want kan het zich is, er ook mee Het is persoonlijk, maar het is tegelijk. Ik bedoel, ik zet het ook op een CD. Anders dan zou ik het voor mezelf ja. draaien, weet je wel. Dus ik, ik vind het ook heel tof dat het wat doet of zo. Dat ik uh, ja. ja, de wereld verander ik er niet mee, maar het is wel een klein beetje wel, misschien. Vind je dat ook leuk aan het muziek maken? Want je zei in eerste instantie creëren. Ja. Maar het uitvoeren is natuurlijk ook te gek. Ja, nee, dat, als je direct inderdaad in de zaal voelt van dit nummer is aangekomen door middel dat mensen na, na het nummer een soort van zucht of een ik weet niet, daar, er komt iets uit de zaal wa waardoor ik voel dat het gewaardeerd wordt. Dat is echt heel mooi. Wat wil dus je uh, van de zaal? Oh, nou ja, dat ze gewoon een hele toffe avond hebben en dat ze absoluut niet verveeld zijn. Nee. <laughs> dat is wel iets wat ik altijd achter in mijn hoofd heb zitten, dat ik wil dat, um, ja, dat ik wil dat ik zelf een show neerzet die van A tot Z heel boeiend is. En, en ik heb superleuke muzikanten waarmee ik nu uh, op het podium sta. Strijkkwartet, oh, cool. een gitaar en percussie. En, um, en zij zijn ook heel erg multi-inzetbaar. Dus de, de, de strijkers zingen ook backing vocals heel mooi samen in harmonie en zo. En um, de drummer die speelt dan af en toe uh, uh, ook banjo <laughs> dat soort dingen waartoe... Heel erg leuke, hele leuke groep waarmee ik nu al die hele theatertour heb gedaan. Ja. En dus nu, nu gaan we dus ook de clubs in. Vanaf ja, want je staat op slag ook. Ja. Dat is eigenlijk, nou ja, Daar ben je op slag verliefd geworden op je ja, dus vriendje. Ja, dat kan niet anders Maar dat is ook wel heel belangrijk voor de muzikanten. Dat is een beetje talenten ontdekken voor boekers, voor festivals, voor, voor mm -hmm. uh, clubtour. Misschien ook wel dat je gewoon weer aandacht yeah. krijgt. Ben je daar dan een zenuwachtig voor? Want je hebt best wel veel albums al uitgebracht mm -hmm. met Room Eleven onder Schadinova. Heb je nou een album uitgebracht of niet? Ja. ja. En dan nu ja, je, je eerste eigen album. Ja, ja dit is eigenlijk het vierde, vierde album. En dan voor het eerst van mijn eigen naam. Ja. Ja. Ben je daar zenuwachtig voor dan nog? Oh, even een wijnboertje ja, komen zo Ja, goed. Nou, klaar. Heb ik uh, <coughs> Zo, ik begin echt moe te worden. Nog yes. tien minuutjes. Oh, echt? Oh, dan uh, ik even uitreden. Um, maar ben je daar zenuwachtig voor? Want dit is wel echt onder je eigen naam ook eindelijk. Uh, ja, eigenlijk wel een beetje. Maar niet zenuwachtig als in dat ik nu uh, helemaal trillend bezig ben. Maar het is wel dat ik daar dus de hele tijd op focus in mijn ja. hoofd. Van uh, hoe die show... Want kijk, nu heb ik zeg maar van anderhalf uur of twee keer, twee keer drie kwartier zo ongeveer een show gehad. Die theatertour. En die, die liep helemaal. Maar ja. nu moet ik dus voor 45 minuten... Weet je, dan moet je even een nieuwe spanningsboog bouwen. Dus daar gaan we, voor, daar gaan we nog twee keer een try-out doen. Ah, oké. Okay. In uh, Amersfoort en in de Kelder. In de 70. Kelder, hè? Ja. Ja. Dus, uh, en, ja. Dus dat is wel heel fijn dat we dat even van tevoren hebben. Want anders dan zou ik het wel heel spannend vinden. Ja. Uh, je hebt een grote. Ja, mag ik haar idool noemen? Diana Koets? Mm, ja, ik hou niet zo van dat soort termen. Maar ik vind haar heel tof. En ja, dat is heel erg. Om met haar samen te werken. Ja, want jullie ik, hebben in ja. haar studio. Nee, niet in Doe haar studio. Of... Zij had eigenlijk, ik had haar gevraagd om een duet op te nemen ja. en, uh, voor het tweede album van Room 11. En toen um, zei ze: dat is goed. En toen zei ze ook van: nou, eigenlijk misschien kan je het gewoon hier opnemen in Amerika. En dan uh, met mijn producer, Vet. waarmee zij werkt. En toen zijn we bij hem in New Jersey, want het was niet in New York, maar in New Jersey. Jammer. Ja. Nee, maar het was. Um, dat is heel tof, heel, ja, heel bijzonder. En, uh... Maar is zij dan wel een soort van inspiratiebron in plaats van ja, idool dan? Ja, ja ik vind haar, haar liedjes vind ik heel erg mooi. En uh, zij heeft wel echt die whisky-stem. Dus op een gegeven moment ga ik gewoon ook overstappen op whisky <laughs> hoor. Heel veel whisky, zeker. Ja. Ja. Another Black Feather is uh, de keuze ja. voor jou. En uh, het is wederom, ik ben weer heel erg blij dat je haar aan mij hebt <laughs> voorgesteld. Ja, cool. goed. Ja, nou, Dena. Oh, sorry. Sorry. Nee, Marie. Goed dat je me even uh, corrigeert. Het is zo moeilijk. Oh ja, Dena. Ja, ik zie het niet. Is het nog maar 10 minuutjes. In a good way. I let my heart lead without mercy. to you and I know Wat is stoer wijf. Ja, hè? Oh! En hoe ze dan een black feather uitspreekt. Heel vet. Ja. andere black feather van... Uh, doe jij maar even de naam. Dana Kurtz. Dana Kurtz. Het, het zit er bijna op, hè? Nee. Ik, ik vond het ik heel fijn het. dat je er was. Ik vind alleen heel erg kloten dat je, je, dat, dat je de kabels vergeten bent van je, van je keyboard. Ja, terwijl... Oh. Ik had je zo graag live gehoord hier. <laughs> het is echt zo dom. Want kan heel mooi ik zeggen. weet zeker dat mijn moeder nu luistert en die denkt nu van... Oh. Ik had ze nog langs kunnen brengen, maar dat kan niet, man. Want ik heb de sleutel van de auto en daar ligt ze <laughs> Nee, maar ook omdat je zingt nu steeds met elk liedje mee om te draaien. En dan denk je van, ah, oh, dat is heel mooi. En dan kunnen we, kunnen, kan ik het niet laten horen. <laughs> ja, dat dus kom ik nog een keer. Ik nou, vind het namelijk heel leuk. Ik dacht namelijk, dat dit wordt echt een hel om, om drie te staan. je er tegen op om hier naartoe te gaan? Nee, ik heb echt, ben er binnen de hele dag mee bezig geweest. Van, hoe doe ik dit? Hoe, hoe ga ik rode wijn drinken? In het midden van de nacht, als ik al een je beetje. Had ook, je dat ook thema drinken, hoor. Nee, nee, maar ik wilde heel graag gooien wijn. Ik dacht, nu mag het. Dit is de week dat het moet. Ja, moest. oh, dan ben ik blij dat je, je nu tref. Ja, zeker. <lacht> nee. Wat moet je nog, Moet je veel laten, verder nog? Want we hadden het huh? net over, over drank dan. En, en, en, en roken, dat je daar een beetje nee, voor doen. Ik ben gewoon mee heel mee streng voor mezelf. Waarom? Dat is het. Ja, gewoon, het is gewoon. Omdat verder niemand streng is voor mij. Ik denk dat dat dat wel. Maar ik mocht het alles, weet je wel. En dan ga je op een gegeven moment denken... nou, dan kan ik maar beter zelf uh, heel Ik weet niet wat het is. Maar misschien uh, moet ik daar gewoon iets mee ophouden. En dan heb ik nu gewoon een soort... psychologische sessie achter de rug. Maar maak je je dan ook meer zorgen? Mm. Want wat je zegt, ik ben de hele dag ermee bezig geweest. Dat begrijp ik op zich ook wel. <laughs> <Ja, ja, maar, laughs> dat je zo midden in de nacht hier ja, naartoe moest. Ja, sowieso is het een heel Hilversum... en ik woon in Nijmegen. Dus dan dacht ik van, oké, dan ga ik eerst... Nou, ja, dan ga ik eerst bij mijn moeder eten. En dan, ja... En uh, dan... Ga ik dan eerst slapen of niet? Weet je wel, dat soort dingen. Maar... En uiteindelijk kon ik niet slapen. Dus nee. toen was ik alleen het laatste half uur ben ik in slaap. Ik denk dat je zo meteen echt als een blok in slaapt. <laughs> ja. ah, misschien moet je nog even een beetje... de. de... Nou, eigenlijk heb ik nu gewoon zin om door te gaan. Ik ja. wil gewoon nu ook een radioprogramma. We hebben nog een half fles wijn, hè? Oh, ik nou, schrik mezelf. Wil ja, je nog een beetje? Ik vind beetje? het heel gezellig. Ik blijf nog even. Wil je nog een beetje? je? Ja, ik heb nog. Okay. <laughs> sorry. Ik drink er een beetje snel. <laughs> ik moet even hey. praten weer. Ja. ja, sorry. Je mm. wacht gewoon even. Nee, ik wil heel graag nog een plaat draaien, maar die zet ik dan wel even op facebook.com slash bnnnachtbrakers, want ja. die is zo mooi, is komen met feist, maar ja. Ja, we zitten al bijna aan het einde. En ik wil nog heel eventjes, want je staat ook, ik heb je, je, je, je agenda, Amersfoort, de kelder, try-out nog voor je echte ja. clubtour en dat doe je ook nog in Deventer. Dat is vijf, uh, 5 januari en 11 januari. Ja. Ja. Ja. En dan is het Grote Noorderslag. Ja. En ook gewoon, je staat lekker in het Paradiso, ja. een Rotown, een Doornroosje, Tivoli. Ja. Het zijn wel de goede zalen die je hebt hoor. Ja, zeker. Ik ben er heel blij mee. Ja, we gaan ook, uh... we ook. Uh... Ja, gaan... Hoe ga je daarop voorbereiden? Hoe Zonder daar drank voor... dan waarschijnlijk. Ja, nou, misschien ga ik gewoon vanaf nu aan de drank. Ik, ik heb dat nog niet besloten. Maar... Dus nee, ik, uh... ik heb gewoon heel veel zin om met mijn superleuke band uh, ja. daarheen te gaan. Gewoon ja. lol te maken. Ja. En wanneer heb je nog naast uh, het liedje schrijven, waar, waar word je nou echt gelukkig van? <lacht> want je hebt nu tegen deze avond een beetje op zitten kijken niet... <lacht> nou, ik word hier best wel gelukkig van. Ja, nee, maar dat, dat vraag ja. ik me dan En dan, dan van muziek maken, op het podium staan, want dat wil je denk ik gewoon doen als je muzikant bent. Ja. Maar, maar waar word je bijvoorbeeld ook gelukkig van een fietstochtje door Nijmegen? Ja, ik kan, kan niet heel klein zijn. Ik kan uh, bijna overal gelukkig van worden. Ben je morgenavond gelukkig, denk je, met Oud Nieuw? Nee, ik ga ervan uit dat ik, dat ik het oh, verschrikkelijk ja. vind. Het wordt kloten en het dan wordt, wordt het kut, vanzelf leuk. En dan wordt het vanzelf leuk. <laughs> heb je ook zo'n je, zo je plaat? Dat ben ik heel benieuwd. Nou, of je dan de dingen. Want daar ben je dan misschien wel dat je de verwachtingen bij wil stellen. Qua een avond als mm -hmm. oud en nieuw. Doe je dat dan ook voor de reacties op je album? Want die komt 11 januari uit. Spannend! Superspannend! Ja. Nee, maar ik heb er stiekem al heel lang op zitten wachten. Want die plaat was eigenlijk al een soort van af uh, in september. Ah, je moest wachten, hè? Ja, dus. Ja. Um, ja tegenwoordig uh, hebben platenmaatschappijen plaatsmaatschappij een idee over wanneer dat het beste is maar ik nee, heb dus het, is het wel... maar gewoon zo gelaten. En, maar dat moest ik wel al zo, Ik moet er al zo lang op wachten dat ik bijna niet eens meer weet <lacht> weet je wel wat het precies is. Maar nu je het zo zegt, ik ben daar best wel inderdaad uh, ik denk, zo, oké. Okay. Maar ik zit eigenlijk meer te wachten dat van, shit, hij moet gewoon uit, want ik ben er gewoon heel erg trots op. En ja, het moet gewoon... Maar het is wel met de billen bloot weer. Ja, nou, dat wat wel mee hoor. Dat, tenminste, dat ben ik nu wel een beetje... Nee, te... maar, want we hadden het in het begin van het uur erover. Uh, je hebt Roemi Leven gedaan, mm -hmm. was met een band. Schalinova ja. was dan wel als jezelf, ja. maar wel onder een schuilnaam. Ja. En nu is het nou, Jannes ja. Gra. Ja, maar het voordeel is wel, kijk, als ik nu als Jannes ga en dan helemaal voor het eerst optreden, als mezelf, dan zou... Want dat heb ik wel al weer doorgemaakt. Zeg maar. ja. Dus ik heb nu wel een half jaar onder mijn eigen naam opgetreden. Dus, dus dat is al niet meer eng. Dus daar ben je aan gewend. Dat je gewoon Jan en Scha op het podium bent. Ja. Maar zometeen gaan natuurlijk weer alle kritiekasten ook over <laughs> ja. jouw album heen. Ja, kom maar. Kom dat maar. Dat ze had beter gewoon uh, bij Room 11. Want het is natuurlijk zijn ja. bij Dogeloos. Ze dus had zich beter op kunnen sluiten in Room 11. Nee, goed. Ja. Ja, ik ben heel blij <laughs> je hebt, dat je door bent gegaan. Want hebt, wat ik al mm. zei ook. Ik was groot fan van Room mm -hmm. 11. Als 16-jarig yogi oh. en, en daarna ben je doorgegaan. Dus ik ben er heel blij ermee. En daarom vind ik het ook heel leuk dat je hier bent. Maar het is best wel. Een onzeker bestaan. En ja, je moet jezelf ook heel erg ook blootgeven. Zo. Ja, is ook zo. Maar dat, dat is ook iets wat, waar ik dus. eigenlijk nu pas achter ben. wat voor risico's ik allemaal maar neem. Ja. Um, maar ja, het is wel. Het is maar zo dan. Ja. Ik, um, ik, ik vind. Als je ergens niet uh, blij mee bent, dan moet je er gewoon mee stoppen. En dan moet je uh, doorgaan op je eigen manier. En, uh... Ik ben blij dat je door bent gegaan op nou. je eigen manier. Nou, Mag ik je, je bedanken? Ja, ja. En uh, we drinken nog ons wijntje op. En zometeen <laughs> ja. uh, is het start hier met Liekeveld. Luc is lekker een weekje op vakantie. En Lieke neemt het stokje over zometeen van mij. Janne, ik uh, proost, op, ja, uh, proost op muziek maken. Ja. En op radio, en op en radio op, maken. En op het nieuwe jaar, gelukkig nieuwjaar jaar En op jaar haar, wat heb je een mooi haar. Hè? Dankjewel. Ja. Ja, jouw <laughs> haar is ook wel mooi. Bon. <laughs> gelukkig nieuwjaar <laughs> jaar alvast, hè? Ja. Proost. proost.